Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt maar beter stoppen met schaatsen en naar de kant komen. Het is aan het dooien en daarom gaat het ijs op veel plekken snel achteruit... De Friese ijsbond waarschuwt voor gevaarlijke situaties. En nou, ook wordt opgeroepen om van het ijs bij de Loostrechtse plassen en molenpolder te komen. De schaatsbond had die dooi al zien aankomen. Volgens de berichten, en we kunnen het nu al zien aan de bewolking die langzaam maar zeker een beetje opkomt. Zal het dus in de loop van de middag al de temperatuur, zeker in het zuiden, behoorlijk boven nul komen. Dus wij, wij vermoeden dat het echt inderdaad de laatste mooie middag is. En misschien dat er in het noorden morgen nog geschaatst kan worden. Maar dan moet het wel droog blijven. Anders is het zo gebeurd. Volgens de ijsclub van de Loosdrechtse plassen is het levensgevaarlijk aan het worden... omdat er overal wakker zijn. Als mensen niet naar de kant komen gaat er een politiehelikopter de lucht in... om schaatsers te waarschuwen. Negen zorgorganisaties hebben tegen de afspraken in al hun verpleegpersoneel een coronaprik gegeven. Dat zegt RTL Nieuws. De instellingen kregen voorrang, maar alleen voor verpleegmedewerkers die direct contact hebben met bewoners. Hun koks of administratiemedewerkers vallen daar dus buiten, ook als ze wel in een verpleeghuis werken. Op het Vrijdhof in Maastricht zijn honderden mensen bijeengekomen om het begin van carnaval te vieren. Volgens 1 Limburg waren de mensen verkleed en werd het volkslied van de stad gezongen. Volgens de gemeente waren er handhavers en politie om te controleren of iedereen zich aan de coronaregels hield. En het gaat hard met de aanmeldingen voor het vrijgekomen plekje in K3. Nadat Klaasje bekend maakte dat ze gaat stoppen, zijn er al bijna 15.000 inschrijvingen binnengekomen. Dat vertelde Gert Verhulst. Hij is de geestelijk vader van K3 op de Vlaamse TV. Hij had ook een voorbeeldje bij zich van een aanmelding. Als je niet stopt, dan dus zal ik me inschrijven. En ik beloof Gert dat ik wel zal blijven door de 40% van alle aanmeldingen is man. Als je kunt zingen en dansen, dan mag je je hoe dan ook aanmelden, zegt hij. Het weer nog vandaag opnieuw fris en zonnig. Bij 0 graden in het noorden tot plus 6 in Limburg. Later vanavond zijn er wolken en kan het gaan regenen. In het noorden is er dan kans op ijzel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Almere en Hilversum geen treinen. En tussen Weespen naar de bussen minder treinen. En dat komt in beide gevallen door een kapotte trein. En tot zover de verkeersinformatie.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 En terwijl de zon ons een klein beetje in de steek laat... zijn we weer terug, hoor, op zondagmiddag. Zandvoort op zondag, uur 2, met Amy Stewart en Nakan Woods. Net na drie uur, inderdaad, het tweede uur van dit programma. En daarin weer een, een druk schema, toch? Laten we eerst even beginnen met een oproep. Want uh, uh, eh, nog geen half uur geleden uh, is er een oproep gekomen... Van, om de laatste ja, schaatsdag, die zou dan vandaag zijn... omdat het dus zo gaat, gaat dooien van deze vorstperiode is aangebroken. Waarschijnlijk gaat het vandaag al zo hard dooien... dat schaatsen mogelijk niet meer veilig is. Op verschillende plaatsen ontstaan al grote gaten in het ijs... waardoor het onder andere op de loosdestige plassen... Eh, niet meer veilig is om te schaatsen. Kijk even eh, op, eh, eh, op, naar de informatiepagina... waar het allemaal bij, al bijna eh, gevaarlijk wordt om te gaan schaatsen. En zo, zo niet... Twijfelt u, stap, maak de schaats een schoon stap van het ijs en wees zo veilig mogelijk. En daardoor belast je de ziekenhuis ook nog niet meer niet met die extra lange blessures die wellicht nog kunnen. Kijk goed waar u schaatst en als het twijfelachtig is, ga er alsjeblieft af. Van vele gemeenten zijn nu al voorgegaan met dat advies. Klopt, Goed. en uiteraard ook wat we net zeiden... als je de deur uitgaat op de stoep en dergelijke... ook enorm glad kan het worden. Goed, maar wat gaan wij doen? Uh, bedoel, die sneeuw was best wel leuk, want in velsen zuid werd er zelfs gelangloofd over een golfbaan. Dat is een uh, leuke manier. Dus daar hebben we een reportage van. Uh, verder hebben we een reportage uit Heemstede. Want uh, ja, we mogen dus weer op een andere manier boodschappen gaan doen. We mogen meerdere zaken bestellen. Uh, een tijd afspreken en het dan komen afhalen. En wij, de NHTV maakte een he in Heemstede daarover een reportage. Verder hebben we natuurlijk uh, sowieso straks de tussenstanden... van de voetbalwedstrijden die vandaag zijn gespeeld of momenteel verspeeld worden... Uh, en verder natuurlijk ook veel muziek. En wellicht ook Valentijnsmuziek, uh, Rob. Uh, ja, zeker. Die dus. komt er uh, zeker aan. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. Zfm Zandvoort. Zfmlive.nl, dan uh, kan je live meekijken. Zfm-live.nl, kijk je live mee. En inderdaad is uh, de Valentijnsmuziek onderweg, uh, Albert-Jan. Breng me bij Onderweg van uh, Abel. Ik doe de de dirty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 Deze single van Abel staat in de Valentijns Top 100. Je hoorde de single onderweg. En deze staat wat mij betreft op nummer 1, hoor. Want die is zo zoetsappig. Nou, erger kan ik ze niet uh, vinden, Albert-Jan. Dus uh, ga er maar even van genieten. Ruim uh, drie minuten lang op deze Valentijnsdag 2021. Valentine Girl. Bijna willen zeggen, kruip maar wat dichter bij elkaar. Op deze Valentijnsdag, de Valentine Girl, de New Kids on the Blok, dat allemaal bij de Sanvoortse Radio. Op ijs kan je niet alleen schaatsen, maar je kan ook langs, zeiden we vroeger langlaufen. Ja, klopt, en wel in Velsen Zuid. Want wie deze dagen op de golfbaan Paar rondloopt, waant zich in een wintersportoord. Een groot deel van het terrein is namelijk ingericht als langlaufpiste. Fanatieke wintersporters en golfers kunnen nadat ze hebben gereserveerd een flinke ronde maken op de lange latten. Je waant je echt even in het buitenland, al dus een van de langlaufers. Het is echt vechten om een plekje, maar we zijn natuurlijk wel gebonden aan de coronaregels. Mensen moeten vooraf telefonisch een tijdslot reserveren en niet zomaar hier naartoe komen, al dus Anneke Dekker van Spaar en Wouden. De Haarlemse Ria Schluter Olbers hoorde onlangs dat ze om de hoek kon gaan langlopen En was er natuurlijk als de kippen bij, net als vele andere wintersportliefhebbers. En zo ook onze collega's. Ja, ik heb even een vraag, erover. Jij bent ook een golfer. Ja. Wordt er niet, wat normaal gesproken heb je met name bij Spaanwouden als er een beetje water valt en dergelijke... Ja. dan zeggen ze van, nou, de baan mag niet gebruikt worden... want het brengt schade aan de baan. Klopt. Maar gaat door dat lang lopen op, op de baan, gaat daar geen schade door ontstaan aan de golfbaan? Ik, dat is de ik vraag. Ben, ik ben blij dat je die vraag stelt. Vind je dat niet een mooi politiek antwoord? Nee, hij is goed. Nee, maar je hebt naast een, langs de, de, de, de, de, de golfhalls. Uh, heb je links en rechts wandelpaden. CQ uh, waar je met je karretje, eventueel met een, met een carry -car, kan rijden. Dan rijd je dus niet op de baan, maar parallel aan de baan richting hole. En ook aan de andere kant. En daar zijn die langlaafstreken neergelegd. Dus niet echt op de golfbaan zelf. Oké, okay, dan is het goed. In het wandelgebied. Heel ja, nou, goed. Komen ze? Een beetje in verwarring sta ik nou op een golfbaan of uh, is dit een wintersportoord? Uh, nou, daar lijkt het wel op, hè? Maar inderdaad een, uh, een golfbaan die we omgetoverd hebben tot een uh, langlaufpiste. Ah. Het is natuurlijk fantastisch dat dit kan, hè? Ja, hè? Ja, absolu absoluut. Ik had anders volgende week in Zwitserland geweest, ook langlaufen. Oh? Nou, dan gaan we hier in Spaarneboude. Over de golfbaan. Ja, over de golfbaan. Ik ga er helemaal een feest van maken. Nou, er gaat er weer een achter u. Bent u wel een ervaren langlauver? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee? Het is weer een nieuw avontuur. En bent u ook een golfer hier normaal? Jawel, normaal wel. Deze baan A is mij, is mij zeker bekend. Zo, Hup, wat ben je aan het doen? Ah, aan het wintergolfen. Nou, Het gaat toch niet zo goed helaas. Nee? Nee, maar uh, veel sneeuw, hè? dus je raakt veel sneeuw en niet de bal. Heb je de langlovers gezien? Ik heb er een paar gezien, ja. Zou het wat voor jou zijn? Nee, helemaal niet. Ze lopen ook niet in de weg? Nee. Ja, het scheelt twee kanten, dus zij zitten daar wij zitten aan deze kant. Het is echt uh, vechten om een plekje, maar ja, we zijn uh, toch gebonden aan de coronaregels. Dus mensen moeten wel een, een tijdslot reserveren. En ja, op de baan is het niet zo heel erg. Kijk, door de lange latten blijven ze toch al anderhalve meter van elkaar. Minimaal drie meter van elkaar. Prima, heerlijk. Kijk om je heen. Prachtig weer. Dus uh, ja, succesje. Nou, dat ziet er nog heel soepeltjes uit, hoor. Nou. <laughs> Hoe was het? Rondje om geweest. Hartstikke leuk, man. En nu lekker naar de apres ski? Oh, nee, dat mag niet, hè? Nee, heb ik bijna, me. Oh, in de rug. Allemaal toch? lekkers. Ja? Wat dacht je wat. Ook een lekker drankkie? Uh... Nee, dat niet, hè. Doe het thuis. Een mooie reputatie van onze collega's van NH -nieuws. Dus alleen op pas voor langsvliegende ballen, hè, Als je daar aan het langlaufen bent. Nou, als we toch met dat soort muziek bezig zijn. Het is Carnavals Weekend. Ja, Tirol mag je niet meer in of uit. Maar we hebben hem wel gevonden hoor. Anton heeft daar scheid aan. Ik vind het zo schön. Ik vind zo tollig. Ik vind de Anton aus Tirol. Mijn giga-schlank omwadens zijn al wahnsinnig wie die maden. Mijn figur een wonder der natuur. So ik treibe het heiß en eis gekühlt. wie ik met de gezicht schein die Hausmessers en brengen an und den Anton aus die rolt. Blaue Bille, Sellerie, die braucht zo'n Antonie. Kortadu, kornisch mee. Akapiers in koiuchee. Hey. Bin koi auf die Binner Tiger. Girls, zo'n type wie mij, oh yeah. die gaf's nog niet. Yeah. Ik ben zo so schön, ik ben zo so toll. De madden, mijn figuur, een wonder der natuur. Ik ben so verbaasd en ook zo wild. op televisie zien, uh, Tirol is helemaal hermetisch uh, afgesloten, dat vanwege weer uh, diverse coronagevallen die uh, daar uh, geconstateerd zijn. Maar wij hadden Anton wel even uit Tirol, ja. en uh, speciaal voor de carnaval in, uh, na haar nieuws uh, met de reportage vanuit Spaanwouden, kwam hij gelukkig uh, eventjes uh, langs bij de Zandvoortse Radio. Ja, trouwens, uh, nog wat over uh, carnaval, want... Uh, er wordt toch gewoon carnaval gevierd wat er eigenlijk niet kan en mag. Uiteraard in het, in het, in het zuiden des lands zijn er een drietal uh, uh, carnavalsoptachten. tussen aanhalingstekens uh, door lokale verordeningen uh, stopgezet en uh, uh, ja, er moesten mensen ermee ophouden. Dus ook uh, echt uh, in het echt, geen uh, ja, nee, online tocht. Het was, maar, was een kinder, bijvoorbeeld een kinderkarnavalsoptocht met auto's plus aanhangers. En muziek erop. Dus ja. er waren ook ouders bij en er was dit weer bij. Dus uh, lokale verordeningen hebben dat uh, een halt toegeroepen. We kunnen het beter nog even afwachten, gewoon. en uh, dan uh, weer losgaan als het ja. kan. Toch? Oh, klopt. Laten we dat maar doen. Zo is het. Nou, we krijgen een uh, verzoekplaat binnen, Albjan. Ja, Jan. en wat voor een. Uh, ja, mooie. Ja, een hele mooie. Dus uh, Fred, nou hier komt hij. Voor wie die is, dat laten we even in het midden. Ja, dat ja dat daar is, is Valentijns voor. Valentijn Valentijnslag voor. voor. Because I love you. Stevie v, uh, B. <laughs> De beginperiode 31 jaar geleden van CFM. De single van Stevie B en Because I Love You. We draaiden een speciaal van Fred Voor. Puntje, puntje, puntje. Precies, inderdaad. Is, wij uh, weten wel voor wie. Ja, wij weten dat. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ah. Maar we gaan het niet vertellen, niet hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, zo is het. Wat we wel gaan vertellen is hoe het uh, met de voetbalwedstrijden staat. Twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart. Ja, en de ruststanders zeker tussenstanden op dit moment uh, Feyenoord thuis tegen Willem 2 1-0. En dan hebben we FC Utrecht tegen VVV Venlo, wedstrijd nummer 2 0 tegen 0 op dit moment. En dan hebben we om kwart voor vijf nog Vitesse tegen FC Twente. Nou uiteraard blijven de wedstrijden voor je volgen Dat hoor je allemaal op de zondagmiddag bij CFM met ook nieuwe muziek. Hier is Big Rita Ora. on the city how I'm Get up the money always call feeling force enough got chains in a blurry morning Ready you wanna beat me in the lobby In the, in the base, you gon' ride it like a trolley X Games when we skate off in the Rory Big tanks looking like Transformers Sleep night Come get right On this side Freak, freak, let my name be honest You gon' know about it when we come through Bad bitches coming in twos Ain't nobody telling what we gon' do But when we run through sunroof red bottoms up on those shoes licking all shots like But when we run through yeah yeah. big enough for me to call you papa clapping like I'm over it in Bacca need the head like Meclua or Blancara huh. Gucci like I'm made in Florence all tequila I'ma need a driver yeah, big target get me out his products I'ma walk through, yeah, crib with a house and the pool, yeah Let her walk through, bet it on, then it's your lose I how you move, she a teen and her skin so smooth Listen to those bands and it only fit two See it through the lens, everything brand new een nieuwe single van Rita Ora en David Ketta. Je hoorde de single Big. Het is Valentijnsdag en dat merk je ook aan de muziek op de Zalvoortse Radio. We hebben nog heel veel mooie Valentijnsplaatjes voor je in petto. Waaronder straks een aantal platen achter elkaar. Speciale Valentijnsplaten van Thomas Bergen. Maar eerst onder meer deze van Kim Wilds. Valentijnsdag met uh, de single van Kim Wilds en de Four letter Words. Wat zal dat zijn? L-O-V-I. -E. Wat dacht je daarvan? Nou, ik rek nog goed. Ja? ja Oké. Okay. Ja, nou, we gaan klik uh, en collecten. Wat een... Uh... Ja, wat een term. Ja, wat een term. Je moet, je moet het ook nog leuk gaan vinden over... Ja, Mark, dat heb je goed verzonnen. Nee, klopt. Uh, we hoorden het ook alweer. Nee, uh, afgelopen dinsdag uh, waren de winkeliers in, uh, in Zandvoort... en zowel in Heemstede als Landelijk uh, uh, aan de beurt voor het zogenaamde click en collect systeem wat toen actief werd. En zo ook de, nogmaals, de winkeliers van de Heemsteeds Binnenweg uh, moesten de dinsdag even aan wennen aan het click en collect Hun klanten mogen nu, uh, uh, uh, nu online artikelen bestellen en vier uur later, uh, uh, uh, uh, op een afgesproken tijdstip, aan de deur komen ophalen. Het was koud en het contact is kort, maar het is uh, fijn om elkaar weer even voor de winkel te ontmoeten. Uh, TV uh, uh, uh, NH maakte een, een sfeerimpressie hiervan. Hoe loopt het vandaag met het klik en collect Ja, nou we moeten een beetje wennen en uh, het was vanochtend uh, nogal uh, schrikken omdat er toch ineens veel mensen voor de deur stonden. Okay. Uh, en uh, de een zei ja ik kom een boekenbon kopen en de ander zei ja ik wil eigenlijk een boek hebben. En, uh, nou ja, Maar we hebben natuurlijk wel uh, van tevoren aangekondigd van uh, je moet het van tevoren bestellen. Ja. En uh, dan kun je het daarna op komen halen en dan kunnen we een afspraak maken. en ja. Uh, Nou ja, dat hebben ook veel mensen wel gedaan. Ah. Goeiedag. Oh, goeieda. Welk boek heeft u besteld? Ik heb oranje-zwart boek besteld. Oké. Okay. En u bent er heel blij mee, zo te zijn. Nou, ik ben heel blij dat dit kan. Ja. Dat we het op deze manier kunnen. Dat, dat, dat ik gewoon hun ook kan blijven steunen. Vooral door de sneeuw zou ik zeggen, fijn dat het kan. Want we kunnen eigenlijk al een paar dagen niet bezorgen. Omdat het... Uh, we, we zorgen veel met de fiets, uh, veel vrijwilligers. Want heeft u de afgelopen tijd veel boeken laten bezorgen dan ook? Of? Studieboeken, Ja? Ja. ja. En vindt u het fijn om dan ook weer eventjes aan de deur te komen en ze even Hartstikke spreken? Hartstikke fijn. Ja? Ja, we houden het toch van onze winkeliers. Het gaat goed. Het gaat goed, ja. Mensen weten precies dat ze op een bepaalde tijd moeten komen bestellen. Alles netjes via de telefoon. Ja. En kunnen het dan ophalen. Maar scheelt het voor jullie ook ja. uh, weer extra inkomsten? Absoluut. Ja? Absoluut, ja. Als je uh, vergeleken met gisteren uh, bijvoorbeeld? Ja, zitten we nu al hoger dan weer uh, dan gisteren. Dus dat is, het uh, gaat goed. Nou, vandaag gaat het eigenlijk uh, net zo goed als al die andere dagen. We hebben heel veel bezorgd eigenlijk de afgelopen ja. tijd en nu mogen mensen het ook komen ophalen vinden mensen het ook fijn ja. ze vinden het lekker om even eruit te zijn maar het liefst bezorg ik moet ik zeggen ja duurt de tijd en winnen het eigenlijk Precies, de hele dag mee bezig zo'n beetje. En soms met alleen maar sokken weg te brengen, maar daar ben ik ook al blij mee. En soms is het echt een hele leuke tas vol met spullen. Maar door de boot heen is het echt leuk. En het is ook natuurlijk wel hartstikke leuk om de mensen weer te zien. Ja, toch? En te spreken. En, en nou ja, ik hoop eigenlijk weer nog een maandje en dan mogen ze we weer naar binnen komen. Ja. En dan kunnen we weer een beetje normaal gaan doen. Nou, in ieder geval, die laatste meneer die zei het uh, helemaal goed. Want uh, volgens mij is het meest belangrijke dat je gewoon uh, contact kunt houden hierdoor uh, met je klanten, albert -Jan. Ja, nee, klopt. En uh, ja, dit, is, dit is dan weer een, een, een stapje in de goede richting. Ja, maar. klik en collect. Maar ja. Nou, Onthoud die term. Nee, nee, mag, jij, mag jij even mij onthouden. Ja. Nee, nee oké. Okay, nou, het was in ieder geval een mooie reputatie van uh, onze collega's van NH Nieuws. Breng me trouwens wel op het volgende. Ik was bijna vergeten dat ik nog een cadeau voor je heb. Maar ja, dat, dat ben ik helemaal vergeten. Maar dat geef ik in de derde uur wel van uh, dit programma. Dan krijg jij jouw cadeau. Daar ben ik helemaal nerveus van. Ja, jaar geweest. Dat was niet. ook de bedoeling. Nee, maar toen had ik hem al. Maar ik denk, ja, een beetje raar om een cadeau te ja. geven nu. Ja. Ja. Ja. Dus vandaar dat ik dat uh, vandaag ga doen in de derde uur. Dat reserveren we ervoor, Albert-Jan. Toch? Oké, Lina. Ja, deze plaat uh, wordt aangevraagd. Hij is speciaal voor jou. Hier is Laat Me.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 Ik zal mijn vrienden nooit vergeten Want wie mij lief is, blijft mij lief Maar waar ze wonen, moest ik weten Maar ik verloor hun laatste brief Ik zal ze wel weer ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zal ze kussen en begroeten Komt wel zelf weer voor elkaar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 ik hou van schamel, maar ook van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van u tot uur. Dus laat me. zal wel eens een keertje sterven Daar kom ik echt niet onderuit En ik laat mijn liedjes nog maar zwerven En dan zoek jij nog maar eentje uit Voorlopig blijf ik nog jou zangen Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer Maar laat mij nou maar blijven Wie ik ben Speciaal op speciaal verzoek voor Gerard. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, een hele mooie single en een mooie uitvoering van de single van Ramses Shaffi. Het is ja. vandaag Valentijnsdag en ik had een hele andere plaat klaarstaan van Ramses Shaffi trouwens. Tezamen met al de liefsten en uiteraard Lisbeth Lis. En uh, ja, die ga ik gewoon uh, meteen uh, erachteraan draaien. Dus uh, nog een keertje Ramse Shaffi, maar dan uh, met uh, Alderliste en uh, Liesbeth List. Ik heb je lief, zo lief. geef je water in mijn hand en schelp uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. Ik scheur de rotsen met mijn stralen, verdrook de meren in de dalen. Als de regen valt, verberg je ogen in mijn hand voordat mijn glimlach ze verbrandt, mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen. Het is beter als je nog wat mag, want even later komt de nacht en schijnt een koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar jouw hemelpaleis. Daar wil ik zijn alleen met jou en stralen in het hemelblauw. Je suis le I'm c'est moi soleil. the sun, I'm et Je tourne fixe Je I'm haut, oh, je I'm the roi, ma the sun, I'm the sun, I'm the sun, I'm the sun, bij deze Valentijsdag, al de uit Zandvoort, samen met Ramses Shaffi en Lisbeth List en de Pastorale. Ja, we gaan weer naar heel veel schaatspret. Ja, en dat hou ik dicht bij huis en we blijven gewoon in Zandvoort. Want schaatspret en een fluitketel kurlen op een zelfgemaakte ijsbaan in de achtertuin, dat kan namelijk, en dat is ook gerealiseerd, en wel hier in Zandvoort. Waar de meeste mensen deze dag genieten van natuurijs, schaatsen kinderen in de kostverloren straat in hun achtertuin. Kevin van Aartsbergen, bewoner van de straat, heeft zelf een ijsbaan gemaakt. En dat bezorgde hem wel wat slapeloze nachten. Het kostte wat moeite om het ijs laagje voor laagje hoger te krijgen... maar uiteindelijk is het gelukt. Het idee om een ijsbaan in de achtertuin te, ma te maken kwam van Aafje, de vrouw van Kevin. Toen hun kinderen Floris en Lotte ook enthousiast reageerden zat er maar één ding op. Een ijsbaan maken met een zeil wat hout, wat hout en instructies van een YouTube-filmpje... is hij aan de slag gegaan. En afgelopen week heeft Kevin avond aan avond de baan van een nieuw laagje water voorzien.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 En uh, uh, ja, het heeft wat uh, moeite gekost om iedere keer het laagje, laagje, laagje zeg maar, hoger te krijgen. Maar uiteindelijk, uh, na wat slapeloze nachten eerlijk gezegd, maar, uh, is, is het helemaal gelukt. En is het is super gaaf dat het ook echt wel, uh, nou ja, dat al 800 rondjes gereden hebben, denk ik. Dan nou kan je natuurlijk ook uh, lekker buiten op natuurijs schaatsen. Gaat de voorkeur dan toch naar uit uh, de ijsbaan in de achtertuin? Als Kevin het vraagt, zeg ik absoluut de ijsbaan in de achtertuin. En als hij niet luistert, is het natuurijs. <laughs> en dan is het tijd voor curling met fluitketels.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 Ja, weer een briljante uh, uh, reportage van onze collega's van NA uh, nieuws Marike Pijlman in een uh, achtertuin hier in Zandvoorts... bij de familie van Aartsenbergen... die uh, daar inderdaad een uh, fluitketel-curlingbaan hebben aangelegd uh, in de achtertuin. Ik ben alleen bang dat het vandaag wat minder goed gaat met uh, de baan... want uh, het zonnetje is uh, flink aan het uh, schijnen hier in Zandvoorts... en de temperatuur is ruim boven de 0 graden... Maar het is wel Valentijn. En kijk eens in die ogen dan. Zijn dat sexy eyes? Dr. Hoek zingt erover. Het kan allemaal op Valentijnsdag, Uiteraard, Sexy Ice, de single van Dr. Roek. Zometeen in het volgende uur uiteraard ook een romantisch gedicht. albert -Jan, heb je al wat uitgekozen? Jouw liefde. Jouw liefde, dat hoor je in het volgende <lacht> uur. Zo gaan we op naar het nieuwe CWR van 4 uur. En daarna nog één uur lang Zandvoort op zondag, op deze zonnige zondagmiddag. Mr. Telefoonman is de laatste.